Slot met het NOS Journaal. Het Russische leger claimt dat het met een raketaanval op een commando-post... meer dan 50 generaals en andere officieren van het Oekraïense leger heeft gedood. Ze zouden voor een vergadering zijn samengekomen. Bij de aanval zouden ook panzervoertuigen en raketlanceersystemen zijn vernietigd... die door bondgenoten aan Oekraïne waren geleverd. Vanuit Oekraïne komen er geen berichten over de raketaanval. De uitspraken van de Russische defensiewoordvoerder zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De bewoners van een aantal dorpen in de buurt van Berlijn... zijn door de Duitse hulpdiensten geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brand ontstond vrijdag en heeft al ruim 100 hectare natuur verwoest. Het blussen wordt bemoeilijkt doordat de brand woedt in een gebied... waar voorheen ook een oefenterrein van het leger zat. Volgens de Duitse krant Bielt liggen er mogelijk nog mijnen... of andere munitie die kan ontploffen. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, te maken met extreme hitte. In de deelstaat Brandenburg werd het vandaag... 38 graden. Dit weekend en morgen is er extra overleg over de recente ontwikkelingen op de gasmarkt. Met onder meer de Duitse regering en de Europese Commissie. Dat laat minister Jetten weten. Eerder vandaag kondigde Duitsland extra maatregelen aan om ervoor te zorgen dat de gasvoorraad komende winter op pijl is. Daarvoor wordt 15 miljard euro uitgetrokken. Duitsland doet dat omdat het Russische Gazprom sinds enkele dagen nog maar 40% van de normale hoeveelheid gas levert. In Nederland houdt een speciaal crisisteam de situatie doorlopend in de gaten. In Rotterdam hebben duizenden mensen meegelopen in een demonstratie om maandag te vragen voor de klimaatproblemen. Het is een vervolg op de klimaatmars van november vorig jaar in Amsterdam. Toen kwamen er zo'n 40.000 mensen. Vandaag waren het er waarschijnlijk rond de 10.000. En het weer, het is bewolkt met in het zuiden nog kans op een bui. Vanavond en vannacht klaart het op vanuit het noorden. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de M307, de dijk, enkhuizen Lelystad sta je nu 35 minuten in de file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Pizzol Radio Show 1495. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastenheer, voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Michael Kettle die maakt het nieuwe album The View From Here. En Ellen Matthews die volgde hem met All That I Can See. En daarna gaan we terug in de tijd. En dan hebben we het over 1999 weer begonnen. We keken tegen dat jaar 2000 aan, weet u nog. Ja, dat was wat. En er waren artiesten die daarop inspeelden. Met uh, Millennium Eclipse, Darkness and Dawn van Simon Cooper. Of wat dacht je, dat is het, een, het laatste. Uh, trekje wat we gaan draaien of Mystic Millennium Music volume 1. Nou, volgens mij is volume 2 er nooit gekomen, maar dat werd gemaakt door software. En dat was van dat label Easy Digit Music. Een Duits label bestaat niet meer. Wat ook niet meer bestaat dat is een uh, higher octave music. Daar uh, komt bijvoorbeeld uh, track 3 vandaan. Four Corners van Craig Chacuico. En uh, ja... Dat is dan wel jammer. De sympathieke Amsterdammer Elenis Kanaasje heeft daar nog voor gewerkt voor High Octave Music. En dan was hij daar uh, in de producer in de studio's al daar. En natuurlijk Osho, Osho muziek van Veres. en de uh, University Sound, Osho Dance Meditation. Uh, wat dacht je van Prem Joshua met Amstavar? Uh, even kijken wie komt er nog meer vandaan Nou, dan hebben we het eigenlijk wel zo'n beetje gehad. In dit uur tenminste. Peacefulradio.nl, daar vind je de informatie. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. W.